Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Amsterdam is om te bepalen of de rechters in de Amsterdamse zedenzaak vervangen moeten worden. De advocaten van hoofdverdacht Robert M. diende gisteren een wrakingsverzoek in. Volgens M. zijn de rechters niet onbevooroordeeld en hebben ze te weinig oog voor zijn belang. Een groep onafhankelijke rechters moet nu beoordelen of het wrakingsverzoek wordt toegewezen. Als er nieuwe rechters moeten worden aangesteld zal het proces maanden vertraging oplopen. Als het verzoek wordt afgewezen gaat het proces verder waar het gisteren was gebleven. In Afghanistan is een aanslag gepleegd op de plek waar een Amerikaanse militair zondag 16 burgers doodschoot. Een Afghaanse regeringsdelegatie werd vanochtend onder vuur genomen tijdens een bezoek aan de plek van het bloedbad. Daarbij zou één militair zijn gedood. In de delegatie zouden onder andere twee broers van de Afghaanse president Karzai zitten. In de stad Jalalabad hebben honderden studenten gedemonstreerd tegen de moordpartij van zondag. Automobilisten die zich vaak misdragen in het verkeer moeten een taak of celstraf kunnen krijgen. Daarvoor pleit de regeringspartij CDA en de ANWB. Kamerlid De Rauwe zegt dat mensen nu 50 boetes per jaar kunnen krijgen zonder verregaande consequenties. Volgens hem lijken deze tientallen boetes geen effect te hebben op veel plegers omdat ze hun rijgedrag niet aanpassen. In Guatemala heeft een voormalige militair 6.060 jaar celstraf gekregen voor zijn aandeel in een massamoord in 1982. Pedro Pimentel maakte toen deel uit van een moordcommando dat een van de ergste bloedpaden aanrichtte in de burgeroorlog in Guatemala. In het dorp Dos Erres werden 201 mensen gedood. Voor elk slachtoffer kreeg Pimentel 30 jaar cel. Het weer vanmiddag bewolkt en nauwelijks zon, de temperatuur stijgt tot een graad of 10... Morgen droog, vanuit het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt dan maximaal 14 graden. Dit was het. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp 4 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht in beide richtingen bij Kanaleiland eiland 2. Dat heeft te maken met een aantal beurzen in de jaarbeurs. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp 5 kilometer. Er ligt daar een oliespoor op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op, Op tv, radio en internet ZFM Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland No fight Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Come on say your mom Bonita Zee.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 Yeah, she's so sexy, I am fantasy A refugee like me back with the Fugees from a third world country I go back like when Pac carried crates For Humpty Hump, we lead a whole club dizzy. Why the CIA, why the CIA, why the CIA I'm not be into Haitians I ain't guilty, of some musical transaction oh, oh, so boat, No more do we snatch rope Refugees run the seas cause we on our own boat, boat. Hey! You're boy, come we'll on, let's go real slow, baby. Like this is perfection. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby, like this is perfection.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 Felícia assim você me matar ai se eu te pego ai ai se eu te pego hein Usava um sábado... se a falar Como é que é, nossa nossa assim você me mata ai se eu te pego uh. ai. Hey, me me, me. Você me mata Ai se eu te pego ai Ik zag best nog wel een keertje net als vroeger in Moerberg willen wonen Na het eten een partijtje voetbal in de tuin de alles langs de lijn En in december met de hele buurt op jacht op kerstbouw met Of Op aljaarsavond fikkie stoken, vooral die autobanden te ver ik zou best nog wel een keertje met die haren naar wil ik kijken. In het zuiderpark de lange zij, de warme was, zo als om jij. Lekker kankeren op tijd, jouw van der Burg en die lange van ja, Vianney. Want bij elke lage bal, dat duwt die erkool, dan stevig vast overheen. Goeie stad achter de dunny. De schilderswerk, de lange bouten en het plan als Den Haag! Ik zal met niemand willen rally meteen gaan huilen, als ik geen hagen nee zal zijn. Ik zal best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje hier willen stappen. Op m'n boeg een wervie halen, en daarna dansen in de marathon. En afloop op het zijn plan, een harenkie gaan opweegd. De dag daarna een kater dus naar schijven dingen, lekker bakken in de zon. zal best nog wel een keertje, ach wat leg ik toch te dromen Want Den Haag is door de jaren zo veranderd, van mij toch veel te vlug, Dat nieuw Babylon moest dat dat trouwens eigenlijk nog wel zo nodig komen Zo komt die oude baan op de Vervo berg, dus net vanuit nooit meer terug heen Hally, als ik geen gaan Helly, als ik geen zou zijn. Dat was uh, Harry Klokkenstein op de, de Salvoordse radio. Hally, ja, op de Sanvoortse radio. Als ik geen en dan ouder de Ja, Ado de heeft gisteren uh, trouwens uh, gevoetbald. Ze voetballen tegen Herdakles Almelo eindstam van die wedstrijd. Uh,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 Hè? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Mama, yeah, yeah. in Carmelos Je blijft op de hoogte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 Wedstrijden die om half drie begonnen zijn en in hier gespeeld zijn. Dat is uh, NEC tegen FC Twente eindstand daar 3 tegen 1. Dan Feyenoord tegen FC Utrecht 1-1 werd het al daar. Dan uh, was er om half één ook nog een uh, wedstrijd gestart. Die mogen we ook uh, absoluut niet vergeten, natuurlijk. De wedstrijd nac Breda, PSV eindstand daar 3 tegen 1. En dan uh, Ajax tegen RKC Waalwijk. Daar werd het 3 tegen 1. Dus en zodra om half vijf, gaat de wedstrijd beginnen. De graafschap tegen Az. Uiteraard houden u ook daarvan nog op de hoogte tot aan vijf uur vanmiddag. All I wanted was a sweet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 bezoeken in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888, of via internet www.dierentehuis Volgende week doet het dierenthuis Kennemerland mee aan de actie NL Doet. 16 vrijwilligers gaan daar bij het dierenhuis zorgen dat de dieren het nog meer naar hun zin krijgen. Dus ja, dat is helemaal mooi en uiteraard uh, nog veel meer acties trouwens uh, tijdens NL Doet hier in uh, Zandvoort. Zo wordt in het Huis in de Duinen onder meer uh, gespeeld met de, de oudjes. Hè, zeg ja, maar. hartstikke leuk. Mensen ergen je niet uh, en je kent het allemaal wel. En nog even over het dierentehuis. De, dat, daar zijn de aantal vrijwilligers, dat zit al vol. Daar uh, hoeft niemand meer bij. Dus daar is iedereen voor aangemeld. Maar nee, 16 stuks. Dus Wat wil nou, we meer? Mooie prestatie, zeker. 5713888, als je meer wilt weten over de dieren die... Daar te vinden de scheiden. I'm tired of talking Then you're good, let's start walking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 omdat door het verleggen van die ene steen de stroom door het middenweg dezelfde weg zou gaan. Je hoort het gedicht van de dag bij CFM. Elke zaterdagmiddag bij Zandvoort op zaterdag hebben we zo rond kwart voor vijf het gedicht van de week. Heb je ook een gedicht voor ons? Laat het ons weten. En stuur jouw gedicht naar redactie.cfmsandvoort.nl Redactie.cfmsandvoort.nl You self destructing little girl Pick yourself up, don't blame the world So you screwed up, we're you're gonna be out You loved it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 Laat, een goede vriend, een beste maat. Je hebt ze nodig in het goede en het waar. Dan te weg van het bestaan. can baby go just help me i'm the same. sleep. Helaas, helaas.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 Heeft gehad. En tot over twee weken, wat betreft Albert Jan. Ja, en ik ben er volgende week weer. En volgende week gastoptreden van Louis van der Meij Louis. Louis, Louis, Louis, Louis, Louis van der Meijs, Sanford op zaterdag. Graag tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Oh, wat doe je nou? Dat was een verkeerde. <laughs> ja, bedankt, voor, bedankt voor het luisteren. ach, oh, oh, oh, oh, oh, oh. welke hadden we nou? Dicht weer? van de week was dat. Oh, deze. Nee, dat is ook de verkeerde, denk ik.